1 uur. De Radio 1 Sportzomer. Hovert van Brakel en Jeroen Stomport. Goedemiddag, fraude met Olympische tickets. Het is zondagmiddag, dus heel veel sport. En het Mosnieuws met René. Het is een bekende naam: Van Brakel. Nog een paar uur kunnen de Grieken stemmen bij de parlementsverkiezingen... die in heel Europa nauwlettend worden gevolgd. Tegen de middag hadden ook de leiders van de conservatieve... en radicale linkse partij Syriza hun stem uitgebracht. Die twee partijen zijn in een nek aan nek race verwikkeld. Volgens de leider van de conservatieve partij Nieuwe Democratie... staat Griekenland aan de vooravond van een nieuw tijdperk. De leider van Syriza zegt dat de Grieken niet meer bang zijn... en vandaag de weg openen naar een hoopvolle toekomst. In Canada is aan de grens met Amerika... na een klopjacht van anderhalve dag een overvaller gepakt... De man werkte bij een geldtransportbedrijf en overviel zijn eigen collega's. Hij schoot drie bewakers dood, een ander raakte zwaar gewond. De aanhouding verliep zonder problemen, zegt deze verslaggever. De we was Washington-state incident. De man gaf zich rustig over. Hij had bij zijn arrestatie geen wapens bij zich. maar wel omgerekend 250.000 euro aan cash. Facebook heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over de inzet van gegevens van gebruikers. De zaak draaide om speciale advertenties die gebruikers te zien krijgen als een vriend bij een pagina van een bedrijf vind ik leuk aanklikt. Gebruikers worden zo ingezet om reclame te maken, maar kunnen dat zelf niet tegenhouden. Ook kregen ze er niets voor. Facebook betaalt nu 10 miljoen als schikking. De gebruikers krijgen daar zelf niets van. De 10 miljoen dollar gaat naar goede doelen. Facebook had deze vorm van adverteren twee tot drie keer... zo effectief genoemd als gewone reclame. Nog een kleine acht uur en dan spelen we tegen Portugal. Voor het eerst in het zwarte uiten nu en misschien ook wel voor het laatst. Al zijn de fans die vanochtend van Schiphol vertrokken niet pessimistisch. Ze hopen op het wonder van Garkov. We gaan naar de laatste wedstrijd misschien van Nederland... maar daar gaan we niet vanuit. We gaan even naar de volgende ronde brullen. gaat helemaal goed komen. We gaan voor 3-1. De twaalfde man, daar zal het toch aan liggen? hoor. Het plein in Garkov kleurt al aardig oranje nog wel. Nederland gaat daar sowieso weg. Naar huis of gewoon naar Warschau. Het weer nog wolkenvelden, maar ook af en toe zonder. Er is een kleine kans op een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Morgenochtend flinke bui trekken dan van zuid naar noord over het land. En dat kan vooral in de ochtendspits tot grote problemen leiden. U bent gewaarschuwd. Later op de dag ook wat zon. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De finale van de Nationale Nieuws- en Sportquiz, Jeroen. Gaan we spelen. En fraude bij Olympische tickets. Zo is dat. Fraude, fraude. Arjen van der Horst gaan we raadplegen in Londen. Duizenden tickets, Arjen, voor de Olympische Spelen in Londen... worden verkocht op de Zwarte Markt. Uh, ja, door wie eigenlijk? Eigenlijk. Uh, door, uh, door heel veel mensen. Uh, een undercover team van de Sunday Times... Uh, die deed zich voor als geïnteresseerde kopers uit het Midden-Oosten. En twee maanden lang ze leden van uh, Nationale Olympische comités, officiële verkoopagentschappen ja, en leden uit maar liefst 54 landen... Ja, die waren bereid om voor veel geld uh, die tickets dus op illegale wijze te verkopen. Soms wel... Voor het tienvoudigen van de, de officiële ticketprijs. Om een voorbeeld te geven: een lid van het Servische Officiële Verkoopagentschap. Ja, die bood 1500 tickets aan voor 100.000 euro. En het meest beschamende, denk ik, is toch wel de voorzitter van het Griekse Olympische Comité. Uh, die schepte op dat hij de voorzitter van het Londense Organisatiecomité, Sepp Co, had overgehaald om hem meer tickets te geven. Want hij zei, ja, er is veel meer vraag uh, dan uh, we aanvankelijk dachten. Tegenover de verslaggevers van de Sunday Times gaf hij gewoon toe dat het onzin was dat hij gewoon tickets voor zichzelf uh, wilde halen en ze zo op illegale wijze uh, te verkopen op de illegale op de zwarte markt. SEPCO, uh, de, de basis van het organisatiecomité, die ontkent ja. overigens uh, dat hij meer tickets heeft gegeven. Ja, knap werk hè? Van de Times om daarachter te komen. Ja, dat, eh, het is ook niet de eerste keer. Het is een, een, een, ze hebben daar een undercover uh, team die vaak dit soort werk doet. Denk aan het grote onthullingsschandaal rond de FIFA, waarin ze zich ook voordeden als mensen uit het Midden-Oosten. En zo stemmen probeerden te kopen van het selectiecomité van de FIFA. Dit is een uh, techniek die ze vaak toepassen. En het ja, blijkt dus nu heel succesvol te zijn geweest. Uh, 54 landen uh, leden uit de organisatiecomité's daar, die dus mogelijk op illegale wijze. Dus uh, tickets probeerde te verkopen. Dit dossier is overigens nu ook overhandigd aan het IOC. En die heeft beloofd uh, een, uh, een onderzoek in te stellen uh, naar deze praktijken. En die zegt als dit klopt, hè, wat de Sunday Times heeft opgediept... Ja, dan staan er zeer zware sancties tegenover. En die hebben ook gezegd dat alle tickets die op deze wijze verkocht worden... dat die geconfiskeerd worden en dat die opnieuw verdeeld worden... op de Britse markt en andere landen. Arjen van der Horst in Londen. We blijven in Engeland, want er wordt gereced op Silverstone. Hans Verloos, Noord, Hans Verloos Noord. Je hebt gekeken naar de Moto 3-klasse. Ja, het is, er wordt gejuicht op dit moment vanaf de tribunes. En dat gejuich van die toeschouwers in Engeland is bestemd voor Scott Redding. Want de Engelsman heeft voor eigen publiek een prachtige tweede plaats behaald... ten koste van Marc Marquez in de Moto2-klasse. Een pikkelhard duel werd pas in de allerlaatste bocht beslist. en ja, Het leek wel alsof het om de overwinning ging... maar Redding heeft dus Marquez verslagen in het duel om de tweede plaats. Naar wie ging de winst dan? De winst was voor Paul Espargaro, de 21-jarige Spanjaard... zijn tweede zegen van dit seizoen. En ja, de man die het zo goed doet in het wereldkampioenschap... de koploper Thomas Luthi gaat die leiding kwijtraken in het kampioenschap... want hij eindigde pas op de achtste plaats. Maar er loopt nog een, proces, een protest op dit moment tegen de uitslag van de vorige race in Catalonië. Een protest tegen Marc Marquez, dat is ingediend door het team van Espargaro... want die werd toen ongeveer van de baan geramd en daar dient een beroep tegen. En we hopen wat dat betreft voor de TT van Assen over 14 dagen uitspraak te hebben... zodat we echt weten wat de tussenstand is in het wereldkampioenschap Motor 2. Tennis in Rosmalen, dan komt Wimbledon in de buurt, Marcela Meska en je ziet een landgenoot op de baan. Ja, dat klopt. Uh, vandaag de eerste dag van de Unicef Open in uh, Rosmalen. Ze zijn om 11 uur begonnen met een uh, vrouwenpartij. En uh, nu staat de tweede partij van de dag op het centercourt. Igor Seisling kreeg een wildcard uh, van toernooidirecteur Marcel Hunsen. Hij is een goede grastennisser. Hij is uh, ja, een beetje in de winning mood. Na Parijs zeker, daar kwalificeerde zich. Hij gaat uh, richting top 100, staat 112 nu. En hij is zojuist begonnen aan zijn partij tegen de Finn. Gerenommeerde speler Jarko Nieminen, top 50 speler... Van wie die uh, in Rotterdam dit jaar nog uh, verloor. 7-5 derde set. Uh, we zijn net begonnen, eerste set. Seisling uh, uh, 2-1 voor. Hij heeft zojuist de service van Nieminen gebroken. Het staat nu uh, 30-15. Maar gras is een betere ondergrond dan uh, de Indoorbaan in Rotterdam. Dus ik uh, schat goede kansen in voor Igor Seisling vandaag. Kijken of hij dat uh, kan winnen van Jarko Nieminen. En wie zie je nog meer uh, in de loop van uh, de uren, dagen? Nou, uh, vandaag natuurlijk de grote comeback van Kim Kleisters. Dat is toch wel uh, de trekster in het vrouwentoernooi. Uh, zij speelt hierna op het Centekort tegen de Zwitserse Romina O'Prandi. Is natuurlijk de vraag van, ja, hoe fit is Kim Kleisters? Zij heeft het laatste half jaar nauwelijks gespeeld. Ze lijkt fit te zijn. Ze speelt hier in Rosmalen al heel lang. Ze traint al lang op die grasbanen en bereidt zich voor op Wimbledon... de Olympische Spelen en de US Open. En dat zal dan ook haar laatste uh, toernooi in haar carrière worden. Dus... een uh, een mooie trekker Kim Kleisters, maar het vrouwtoernooi sowieso sterk bezet. Sam Stozer, uh, Sarah Errani, de finaliste van Roland Garros, Sibyl Kova, ook halve finaliste, net als Stozer op Roland Garros, dus dat zijn uh, grote namen. Nou, bij de mannen hebben we natuurlijk Igor Seisling, en natuurlijk ook uh, Robin Hazen. Dat is uh, ja, onze troef, zeg maar. Hij is hier geplaatst als vierde, en uh, hij heeft een redelijke loting. Hij speelt tegen de Kroaat Mate Pavic. Nou, dat zou moeten kunnen. Dus uh, kortom, met een David Ferrer als uh, eerste geplaatst. Victor Troitski als tweede is ook het mannentoernooi hier in Rosmalen behoorlijk bezet. Dank je. Een maar dag vol finales bij de Nederlandse kampioenschappen atletiek in Amsterdam. En die houdt Ja, we hebben het al uh, wat gehad. Uh, de Hoorden, zowel bij de mannen als de vrouwen. Koen Smet bij de mannen gewonnen. Sharona Bakker bij de vrouwen. De 5 kilometer, Abdina Gee die naar uh, EK Atletiek in Helsinki gaat, de 5000 meter. dus. En zojuist de 400 meter hoorde. Thomas Kortbeek uh, wint, had graag een limiet gelopen voor datzelfde EK. Maar de weersomstandigheden zijn niet goed. Uh, wind tegen, met name voor de sprinters. En te veel wind, dus ook anderhalve meter per seconde. Dat is uh, helaas te veel. Wel wat leuke wedstrijden, zo dadelijk uh, na tweeën. De sprint uh, 100 meter met uh, onder andere Shorendi Martina. Dat is natuurlijk altijd leuk om naar te kijken. Een wereldtopper in uh, Amsterdam. En over wereldtoppers gesproken. Erik KD en Rutger Smit zijn nu bezig met het uh, discuswerpen. En dat zijn ook twee mannen die naar Helsinki zullen gaan. Met name Erik KD is in uh, grootste vorm. Maar het zijn dus allemaal leuke uh, onderdelen vanmiddag. Al die uh, finales. Maar dat er echt toptijden in zitten. Nee, dat helaas niet. En hier zien we nog wat mensen bij jou aan de bak die, die we ook in Londen gaan zien zometeen bij de Spelen. Zekers. Uh, wat dacht je van Eelco Sint-Nicolaas? Er zijn al uh, aardig wat mensen geplaatst voor de Olympische Spelen. Om precies te zijn 12, waaronder een estafette-team. Maar Dafne Schippers bijvoorbeeld, uh, de sprinter, dat, uh, die is aanwezig. Eelco Sint-Nicolaas, uh, Erik ik noemde hem al, Rutger Smit. En Robert Lathouwers. die bij uh, de Fanny blakkers Schoen games zo verrassend die limiet voor de Olympische Spelen haalde op de 800 meter. Hij komt ook vanmiddag uit op diezelfde 800 meter.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 De police uit 1979 alweer. Walking on the moon. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De nieuws- en sportquiz. In de nationale nieuws- en sportquiz van deze Sportzomer zoeken we de nieuwscanner uh, van de, de week. En vandaag de finale. Spelen we met Carlos Rodriguez uit Purmerend. Dag, Carlos. Goedemorgen, goedemiddag. Ja, Carlos Rodriguez uit Permanent. Permanent de Janeiro klinkt het uh, bijna <laughs> als ik je naam hoor. Nee, ik ben hier wel geboren en getogen in Nederland. Maar mijn ouders komen uit de kap, in die En je bent een liefhebber van uh, nieuws, sport? Ja, ik um, wel, wel moet wel zeggen dat het nu wat minder is, het voetbal. Normaal ja? kijk ik uh, uh, het programma om tien uur. Oh ja. Nieuwsuur? Nieuwsuur. Ja, altijd kijken, meer. hè? En uh, ja, nu, uh, nu niet. Dus, uh... Je zoon uh, is erbij. Aan de andere kant van het glas. Kijk naar vader en zijn papa. Steekt zijn duim op me, nee. <laughs> <laughs> Carlos, uh, je kunt 300 euro winnen. Hoogste score tot nu toe was die van afgelopen maandag: 144 punten. Uh, ik wil je niet ontmoedigen, maar het is, een, het, is een, het is een mooie score. Betel het aantal vragen uit de eerste ronde op. En dan kun je uh, punten verdienen. Het aantal punten bepaalt de nieuwsfactor. En die heb je weer nodig voor de tweede ronde. Veel succes! Dank je wel verkiezingen met inmiddels een rare bijsmaak. De keuze tussen de twee is voor sommige mensen wel heel erg lastig. In Egypte wordt dit weekend gestemd op een nieuwe president. Er kan gekozen worden tussen twee kandidaten... waaronder de man die premier was onder het bewind van Mubarak. Hoe heet deze kandidaat? Iets dichter bij de microfoon, alsjeblieft. Nee, weet het ik niet. Ik ga niet mooi zien, die ander. Ahmed Shafik. Na deze verkiezingen, Carlos, heeft Egypte eindelijk na anderhalf jaar weer een president. Maar wat heeft het land sinds gisteren juist niet meer? Parlement. Dat is goed. Het is ontbonden door het ja. constitutionele Hof. Ja. Vraag. De Nederlandse renners doen goede zaken in de ronde van Zwitserland. Vandaag de slotetappe. Welke Nederlandse renner staat op dit moment vierde in het klassement... op maar 25 seconden van de nummer 1? één? Racing. Uitstekend. Tot gisteren derde. Nu moet hij nog iemand voor zich dulden. Er staat vierde, maar op maar een paar seconden dus. Het EK voetbal heeft al een eerste slachtoffer geëist. De bondscoach van welk land is na de uitschakeling van zijn ploeg opgestapt? Paulus. Dat is goed. Franciszek Smoeda is een stand drie punten, volgens mij, uh, ja. uit, uh, uit vier vragen. Dus dat gaat uh, prima, dacht ik zo. Verder met vraag vijf. We laten een fragmentje horen. Wie is er hier aan het woord? Luister goed. Ik heb er alle respect voor wanneer mensen een gif doen aan een goed doel. Ik vind dus ook dat dat aftrekbaar moet zijn. Dat mag Blok. wat ruimer. Maar ik vind niet dat de overheid... Ja, we hoeven niet eens laten horen. Stef Blok, inderdaad, van de VVD. Hij schreef gisteren in de Volkshand dat de VVD 3 miljard euro wil bezuinigen, bezuinigen op ontwikkelingshulp. Ja, en dat leidde uiteraard tot veel boze reacties... van de oppositie en van de hulporganisaties. Maar er kwam ook vanuit de VVD zelf commentaar. Namelijk vanuit het Hoge Noorden van de commissaris der Koningin. Welke provincie is die commissaris? Frisland? Dat is goed. Dan uh, de laatste vraag uh, om de nieuwsfactor te bepalen. Vraag 7. We zijn op zoek naar een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is uh, wie bedoelen we? En u krijgt een aantal hints. Vier in totaal. En uh, als u het weet, zeg stop. Wij stoppen de band. En dan kunt u het antwoord geven. Het moet wel een keer goed zijn. Als het fout is, gaat de beurt over. Vier. Ik kan meer dan alleen maar mooi zijn. Drie. Mijn benen zijn verzekerd voor 100 miljoen Christiano euro. Christian Ronaldo. Dat is helemaal goed. Drie punten. En daarbij komt de nieuwsfactor op acht. En dan kan het nog best wel eens spannend gaan worden. Zometeen in de tweede ronde. De tweede ronde met uh, Ja, we gaan Carl eerst even luisteren Rodriguez. naar Chris Berry. Gisteren was hij hier, nu even van plaats. Love trip. Bent, love trip. Ja, we, gaan, uh, we gaan verder met de nieuwsquiz. Nee, nee, nou ja, dit is wel heel snel. Laten we eventjes stoppen, no. laten even uitleggen hoe het gaat, want dit was alweer weer natuurlijk het begin. Van, uh, van het, uh, uh, uh, de, de, de, de snelle vragen, anderhalve oh ja. minuut de tijd. We gaan eerst even uitleggen dat het moet. Hè, dat u er 18 goed moet hebben. En dan, dan, komt, het, uh, dan komt het nog goed. Dan gaan we shoot-outs uh, sp spelen. Dat wordt wel lastig. Maar laten we het in ieder geval gaan proberen. 90 seconden de tijd. Weet je het antwoord niet? Direct pas zeggen. Laten we nu echt ja. beginnen. De nieuws en sportquiz. Carlos Rodriguez. Daar gaan we. De kroonprins van welk land is gisteren overleden? Saudi-Arabië. Dat is goed. Hoeveel geld krijgt de Syrische Nationale Raad van minister Rosenthal? 8 miljoen. Fout 4. Wat heeft China gisteren voor het eerst de ruimte ingestuurd? Een vrouwelijke... Dat is goed, ja. Welk automerk mocht gisteren van polpositie starten in de 24 uur van Le Mans? Audi. Goed. Gisteren trouwde prinses Carolina in Florence. Zij is de dochter van welke Nederlandse prinses? Irene. Welke Nederlandse tennister heeft zich gisteren... wegens een virusinfectie afgemeld voor het toernooi van Rosmalen? Nederlandse tennister. Krijtje. Goed. In welk land is een Nederlander gepakt met 15.000 ecstasypillen pillen bij zich? Pas. Uh, Argentinië. Welke supermarkt past haar verpakkingen voor scharrelkip aan? 2000. Goed. Voor wie is er gisteren een monument onthuld in Arnhem? Uh, brandweer. Dat is goed. In welk land is er een geheim ruimteschip geland... na 15 maanden in de ruimte te zijn geweest? Amerika. Heel goed. Hoe oud is het nieuwe oudste huis in Amsterdam... dat aan de Warmoestraat staat? 14:35. Dat zou zomaar kunnen gaan, dus ja, gaan we In gaan we welke stad sluit vandaag uit protest alle koffieshops harduren? Maastricht? Groningen? Ja. In welke ja, welk televisieprogramma is onder druk van een anti-alcoholorganisatie van de buis gehaald? Pas. Oh, oh, Gerso. De UEFA start een procedure tegen welk land vanwege racistische oerwoudgeluiden in de wedstrijd tegen Italië? Aung San Suu Kyi, Dat was al het einde. Ja, ja ik ah, hoop, die gaat maar door en door. Ik moet even uitrekenen, want die uh, 12, nou ja. 577 kom je op 577 maal straat dus uit. Ja, dat is 12 ja. punten in totaal. Maal de nieuwsfactor, dat was uh, 8 hè, geloof ik. Nou, 96 punten. Ik, u heeft het niet gehaald, maar, maar desalniettemin een uh, geweldig goede prestatie. Dank je wel. Blijf even hangen, want nu hebben we wel de winnaar aan de lijn. Hallo. De weekwinnaar, 300 euro. Dirk van der Hagen, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, u heeft volgens mij helemaal niet in de zenuw gezeten deze week. Want wat een score is dat zeg. Ja, nou het was toch, toch wel uh, spannend. Want ja? uh, vandaag een goede kandidaat, vrijdag een goede kandidaat. Dus uh, ja, je zit toch wel met spanning aan de radio hoor. Ja, ze onder... zijn allemaal hartstikke goed. Alleen u bent wel de beste van deze week. 144 ja. punten. 300 euro. Uh, heeft u al een bestemming voor gevonden? Ja. Ik heb twee bestemmingen. Een hele mooie canvasfoto. Een hele grote die ga ik afdrukken. En een andere bestemming wordt Toscane, want daar ga ik deze zomer heen. Kijk, heerlijk. Nou geniet ervan, heel veel plezier ermee. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Carlos Rodriguez eh, krijgt natuurlijk eh, ook een prijs. Want ja, je hebt het gehaald tot hier in de studio. Twee kaarten voor beeld en geluid. Eh, ga daar deze zomer heen, zou ik zeggen. Want André van Duins. Petfabriek is te zien: speciale tentoonstelling schijnt heel erg leuk te er zijn. Mooie verhalen over gehoord. En je krijgt het boek andere Tijdens geschreven door collega Jurgen Leurdijk en Dirk-Jan Roeleven. Bedankt je dat je hier was en een fijne huishuis. Marcella Mesker, het uh, tennistoernooi van Rosmalen-Sijsling en het gras. Hoe gaat het? Nou, gaat er heel erg goed. 6-2 Igor Sijsling staat er op het scorebord. Uh, twee keer wist hij Jarko Nieminen te breken in de eerste set. En uh, zelf speelde hij drie love games. Maakte het ook mooi uh, op love uit. En uh, ja, eerste game, tweede set heeft hij alweer de service gebroken van Nieminen. Dus ja, dit is zo'n typisch eerste partijtje op gras voor de Finn. Die toch 45 staat in de wereld. Een uh, aantal titels heeft behaald in zijn carrière. Een hele goede tennisser. Maar ja, die houdt gewoon niet zo van dat gras. Dat is te zien, ja. ja. Hij is laat met zijn slagen. Ja, moet echt wennen. En uh, het lijkt een beetje een verplicht nummer. Je moet je voorstellen: we spelen maar een maandje op gras. Allemaal natuurlijk in voorbereiding op Wimmelden. Een van de vier belangrijke Grand Slam-toernooien. En een hoop spelers die vinden het gewoon heel vervelend om op gras te spelen. Moeilijk. Moeilijk lopen. Moeilijk slaan. En ja, Jarko Niemine lijkt uh, ook zo iemand te zijn. En dus uh, leidt Igor Sijsling met 6-2-1-0. Hij staat lekker te spelen. Goed te serveren. En dit is dus een mooie kans voor de Nederlander om. Uh, ja, hier een rondje te winnen en weer wat te stijgen. En wellicht top 100 in te duiken. Marcella Mesker, we zijn aan het bijkomen van de Nationaal Nieuwsquiz. Weer een week geweest. Wilt u nou ook eens meedoen daarmee? Daar kan natuurlijk. Stuur een mailtje met uw naam en uw nummer naar Sportzomerradio 1nl sportzomerradio 1nl 2012 is het jaar van de doorbraak van... Uh... Sharona Bakker. Na een goed indoorseizoen moet het resulteren in een startbewijs... voor een van de grote toernooien, EK in Helsinki. Misschien wel de Olympische Spelen. Uh, ooit. Ze veroverde in Amsterdam de Hoorde, loopt ze vandaag. Uh, met haar eerste nationale titel uh, haalde ze op de 100 meter. Geen limiet, uh, wel een prijs. En dat was precies waarvoor ze van start was gegaan. Um, ik probeerde met dit NK niet op een tijd te richten. Want ik merk dan dat ik te, ja, te geforceerd ga lopen. En dan wil ik te graag... En uh, dan gaat het fout. Dus ik moest gewoon uh, gedacht op niets, zeg maar, gaan. En uh, dat heeft gewerkt. Want het doel moet toch zijn de Europese kampioenschappen, neem ik aan. Ja, tuurlijk. Maar goed, uh, ja, uh, op een NK gaat het mij het meest om een titel. En ik heb er voor, in de wedstrijden voor het uh, uh, NK alles aan gedaan om de A-limie te lopen. is helaas niet gelukt uh, door wat omstandigheden... Uh, ik heb wel de onder de 23 limiet gelopen. Dus goed, uh, ik hoop gewoon dat ze me meenemen. Dat, ze, dat ik ze kan laten zien dat ik er thuis hoor. Want onder 23 limiet betekent uh, dat gezien jouw leeftijd uh, loop je een tijd en dan kan je aangewezen worden. Ja. ja, als je op de Europese ranglijst gaat kijken van onder de 23 stond ik de laatste keer dat ik keek geloof ik tweede van Europa. Dus ja, ik hoorde gewoon thuis. Maar goed... Uh, ja, de eisen zijn gewoon streng in Nederland en uh, ja, ik moet gewoon nog even afwachten. Heb je al signalen gezien, gehoord, dat ze jou mee willen nemen? Nou, het is wel tegen me gezegd in horen dat ik me er geen zorgen over hoefde te maken. Um, ik heb daarna wel dicht bij de tijd de hele tijd gezeten, maar niet meer uh, die tijd gelopen. Dus ja, het is even afwachten. Maar ja, je stelt je je trainingsschema ook op aan. En uh, dan is het de bedoeling om... Uh, op een toernooi te pieken. En wat je bij mij zag, is dat bij de voorgaande toernooi dat ik zo hard moest pieken om een limiet te halen dat ik op het toernooi niet meer presteerde. En dat probeerden we dit jaar te voorkomen. Hoe waren de omstandigheden hier? Uh, ja, er stond een hele hoop wind. Ik weet eigenlijk niet hoeveel wind ik in mijn race had. Min 1.4 uh, hoor ik. Uh, dus ja, het zijn geen ideale omstandigheden. Maar goed, uh, ook met uh, dit weer moet je hard kunnen lopen. Ja, want de horen was het heel slecht. Koud weer, guur weer. Daar ja. loop je heel snel. Hier is het lekker toch een zonnetje. Hier loop je langzamer. Ja, ja klopt. Uh, ik weet zelf uh, niet heel goed waar het aan ligt. Dat weet mijn trainer beter. Uh, waarom ik vandaag wat minder loop, dat weet ik wel. Maar daar wil ik me verder niet over uitlaten. Sharoda Bakker, in gesprek met Floris van Hoorn. Het is bijna half twee. is Stubinitsky.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 De traumaheli gaat direct op weg bij een melding, maar op de plaats van het ongeluk blijkt vaak dat het meevalt of niet meer nodig is. De traumahelikopter werd vorig jaar 4600 keer opgeroepen. En op een cruiseschip op de Rijn is brand uitgebroken toen het schip aanlegde in Kreveld, net over de grens bij Venlo. Er waren bijna 200 passagiers en bemanningsleden aan boord, twee van hen raakten gewond. Het schip was onderweg van Amsterdam naar Straatsburg. De brand brak uit in de machinekamer en was snel onder controle. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Waarom? Waarom toch kunnen 300.000 blinden en slechtzienden in Nederland nog altijd niet zelfstandig stemmen? En we duiken in de geschiedenis van de stad Lviv. Alane. Drukte van belang in Europa. Overal zijn uh, stembussen in gebruik in Griekenland. Uh, bijvoorbeeld de Fransen, uh, die kiezen ook vandaag een nieuw parlement. Ron Linker in Parijs. Ron. En ik neem aan dat de belangrijkste vraag is... hoe de uh, socialistische partij van net aangetreden president Hollande het gaat doen. Nou, het ziet er goed uit voor Hollande... Ik weet eigenlijk niet hoe het andere verslaggevers uh, in, het werel, in de wereld vergaat, maar op het moment dat je vertelt dat je uit Nederland komt, dan uh, is het eerste wat ze zeggen, ja, het gaat beter met deze Hollanden dan met dat voetbalelftal oh. uit Hollanden. Uh, hoe dan ook, het ziet er naar nou uit dat de Partij Socialist vanavond net wel of net niet een meerderheid gaat halen, een absolute meerderheid in de Nationale Assemblee. Uh, als dat niet zo is, dan is er nog geen man overboord voor Frans Vlaanderen. Dan zal hij moeten gaan samenwerken met andere linkse partijen, de Groenen bijvoorbeeld, of misschien het radicale Front de Gauche iets uh, linkser nog dan zijn eigen partij. Maar ja, daar kan hij ook prima mee samenwerken, uh, denk ik. Ja, Front de Gauche. Maar hoe doet het Front de Droite, het Front Nationaal? Ja, het Front National uh, uh, heeft uh, bij de presidentsverkiezingen een score gehaald van 20 procent. Dus één op de vijf geregistreerde Franse kiezers heeft zo ongeveer op Marine Le Pen gestemd. Dus dan zou je denken, nou dan krijgen ze ook een vijfde deel in het parlement. Maar in Frankrijk hebben we een, een districtenstelsel. Het land is opgedeeld in kiesdistricten En in ieder kiesdistrict wordt er om een gestreden, om een zetel. Wat je vaak ziet is dat als er een Front Nationaal kandidaat is die het goed doet... dat de andere partijen dan samenwerken om in dat kiesdistrict uh, die, die kandidaat uit te schakelen. En dus zie je dat het Front Nationaal nu staat op tussen de 0 en 3 zetels. Dat is de prognose. Dat is toch niet veel voor een partij. Hè? Er zijn 577 zetels, dat is niet veel voor die partij. Marine Le Pen gaat het misschien halen en... De, de kleindochter van uh, Jean-Marie Le Pen, die strijdt mee, zijn twintiger uh, Marion Le Pen in het zuiden van Frankrijk. Misschien dat zij ook wel een zetel gaat halen. Ja, en, en de opkomst, uh, hoe is die uh, Ron? Is valt daar al iets over uh, te zeggen rond dit tijdstip? Ik ben zelf een beetje hier op parijs langs een aantal ja. stembureaus gegaan. Ik moet zeggen dat de opkomst lijkt wel iets hoger te zijn dan vorige week, uh, en dat blijkt ook uit de landelijke uh, eerste cijfers, de opkomstcijfers. 20% van de Franse kiezers die geregistreerd staan, zijn nu Opgekomen. Dat is iets hoger dan uh, vorige week. Maar ja, het weer is een stuk beter hier. Ik weet niet hoe het in Nederland is, maar hier in Frankrijk, in Parijs althans, uh, schijnt de zon uitbundig. Dus mm -hmm. mensen komen soms met stokbrood onder de arm naar het uh, stembureau om even een stem uit te brengen. Nog één ding, nog heel eventjes over dat Front National uh, met die hoge opkomsten wij in, uh, in acht genomen. Het ziet ernaar uit dat het Front National dus weer zetels gaat halen in het, in het parlement. Uh, dat is voor het eerst in 15 jaar. Dus mensen hier zeggen wel eens uh, uh, dat het op zich belangrijk is dat uh, François Hollande die meerderheid gaat halen in het parlement. Maar dat het er toch ook wel een schaduwzijde aan zit, namelijk dat extreem rechts waarschijnlijk ook terugkeert in het volksparlement. Parlement. Ja, wat jij zegt dus met drie tot vier zetels en dat is weinig inderdaad op het totaal van bijna uh, 600 uh, zetels, maar het is wel een, een teken aan de wand dus. Ja, het gaat, het gaat om de, de symboliek van, van, die, van die, die winst voor het Front Nationaal. Zo zal het ook uh, uitgeroepen worden. Want wat je ziet is dat de extreme, of het nou extreem links is of extreem rechts in Frankrijk uh, flink gescoord hebben. Dat bleek al bij de presidentsverkiezingen. Dat blijkt ook uit deze parlementsverkiezingen. Want gaan we kijken naar het politieke midden... dan was er bij vorige verkiezingen altijd één man... die daar het politieke midden claimde. Dat was François Beroux. Die haalde ook 20% bij presidentsverkiezingen 2007. Vijf jaar geleden is nu gewoon gedecimeerd. Sterker nog, hij zal zelf niet eens... waarschijnlijk niet eens terugkeren in het parlement. Dus het politieke midden... Dat lijken toch de grote verlieslijsten de bij deze parlementsverkiezingen in Frankrijk. Ja, en we kunnen erop rekenen vanavond in, in de rust van uh, Nederland-Portugal de einduitslag? Uh, ja, als ik een gaatje krijg van jullie, als ik ruimte krijg <laughs> om in de rust te mogen nou. praten, zal ik uh, dan de uitslag komen melden. Nou, ik denk dat het wel even kan wachten. Om, <laughs> hè, de, de tussenbeschouwingen gaan voor, dat zul je begrijpen. Goed, dankjewel. We worden gepest in Frankrijk met het weer en met onze nationale ploeg. Wij gaan vrolijk verder. Er wordt gehandbald onder de Nederlandse titel bij de vrouwen. Dat gebeurt in Wochnum en tussen SEW en Dalfsen. Dalfsen heeft de eerste wedstrijd gewonnen, Richard van der Malen. Ja, klopt inderdaad. En kan vanmiddag dus de landstitel bij de vrouwen prolongeren. Het gaat om twee gewonnen wedstrijden in de finale reeks. Eerste duel eenvoudig vorige week in Dalfsen. 35-24, nu 10 minuten onderweg. In Wognum in een hele nieuwe hal. In januari was hij speelklaar. De West-Friesland hal in Wognum inderdaad. En het is een gelijkopgaande strijd tot nu toe. Na 10 minuten is het 6 tegen 7 in het voordeel dus van Dalfsen. En SCW heeft nu de bal in de buurt van de cirkel. Naar Maaike Bauer die uit de tweede lijn goed kan schieten. Maar Annick Lippman, de kiepster van Dalfsen, staat op de juiste plek. En dan de snelle tegenaanval aan de kant van Dalfsen. Met Martine Smeets die temporiseert dan toch even. speelt de de bal naar de rechterkant. Want dan is het tempo uit de wedstrijd. Een duel overigens dat vanmiddag geleid wordt door twee jonge broers. Paul en Ruud Gerards. Voor het eerst dat zij een finale wedstrijd bij het handbal mogen leiden. Ze komen uit het Zuid-Limburgse geleen. En tot nu toe maken ze een prima indruk in deze zweervolle wedstrijd. Dat komt omdat er van beide kanten veel publiek is afgekomen op dit duel. Vooral ook uit Dalfsen met de mooie rood-gele kleuren op de tribunes. Veel vlaggetjes, veel toeters. En Dalfsen heeft nu... Balbezit met Lynn Knippenborg, die al drie keer scoorde in de beginfase. Dan wordt uh, de speelster aan de cirkel vastgezet, en is er weer een vrije worp in het voordeel van Dalfsen. Het is een spannend begin tot nu toe: 6-7 in het voordeel van de regerend landskampioen Dalfsen. De NK Atletiek uh, in Amsterdam en die Houtkamp. Onder andere heb je meen ik, de 1500 meter vrouwen gezien. Ja, was uh, verrassend. Maureen Koster van uh, de organiserende vereniging FANOS. Die dat al voor de tiende keer doet. De Amsterdamse uh, atletiekvereniging Vanos. FANOS. Maureen Koster is daar lid van. En won de 1500 meter voor Marije Terra. De grote favoriete. Maar ja, ik zei het al. Het weer is uh, dermaat uh, ongunstig voor tijden. Dat het alleen om de eer gaat. Nou, die eer die is dus voor die dame van FANOS. Uh, en op dit moment een uh, opvallende man in de baan. Mag ik wel zeggen. 43 jaar jong. 13 keer is hij al Nederlands. ...kampioen op de stiepeltjees. En dat is uh, onze grote vriend Simon Vroemen. Hij loopt weer helemaal alleen ver uh, aan de leiding. Tenminste, er is nog één man die hem kan volgen. Maar het zou knap zijn als hij voor de 14e keer Nederlands kampioen werd. Er hangt al jaren een uh, beetje uh, vleugje van doping om hem heen. Maar het is nooit echt bewezen dat hij dat uh, heeft gedaan. De voormalig topper, want hij was echt een Europese topper op de stiepeltjees... ...gaat gewoon voor zijn 14e Nederlandse kampioenschap... En dat op 43 jaar leeftijd, Simon Vroemen. Igor Sijsling op weg naar de volgende ronde tegen Nieminen. Marcelle Mesker in Rosmalen. Ja, het gaat uh, nog steeds goed. 6-2-4-2 voor Een Eén uh, breekvoorsprong dus. Dat was de openingsgame van deze tweede set. En uh, ja, kijken of uh, Sijsling dat kan vasthouden. Hij lijkt. Uh, ja, ontspannen te spelen. Goed service volliespel. Komt eigenlijk niet in de problemen op eigen service. Dus uh, ja, je zou moeten zeggen... nou, dan heeft hij nog twee service games nodig... en dan is de winst uh, binnen. Ja, wie is Igor Seiseling eigenlijk? Uh, ja, een jongen uh, komt uit Amsterdam. Hij is 24 jaar. Is best al lang bezig uh, in het uh, proftennis. Zes jaar. Ja, en nog steeds staat hij net niet in die top 100. Nou, dat is natuurlijk soms frustrerend. Uh, maar hij heeft ook uh, in de afgelopen jaren... veel uh, blessures gehad. Dat loopt eigenlijk... Dat was een rode draad door zijn carrière. Blessures van schouder, voorhoofd, holte, elleboog, vingerpezen, buikspier. Nou, ga zo maar door. En dat heeft natuurlijk zijn carrière een beetje dwars gezeten. Lijkt nu op de goede weg... Uh, zit samen in een uh, ja, soort Nederlands team. Samen met Thomas Schorel, een lange linkshander. Die verloor hier in de kwalificaties. En uh, ze worden begeleid door een Spaanse coach, Joaquim Munoz. Die is ingehuurd door de Tennisbond. En onder uh, zijn leiding gaat het allemaal wat beter. Wordt er uh, fysiek goed gewerkt. En lijkt uh, Zeisling toch uh, langzaam uh, ja, op het hoogtepunt van zijn carrière te komen. 24 jaar, dus dat is in tennis nog niet uh, zo oud. Tegenwoordig wordt die leeftijd uh, ouder. En ouder voordat de topresultaten worden neergezet en voordat men in de top 100 komt. Dus wie weet, wordt dit uh, wel het beste jaar voor Sijsling? Het zou een mooie stap zijn als hij hier wint van Jarko Nieminen. Nog altijd een uh, set en een break voor. Het staat 6-2 en 4-3 voor Sijsling in de tweede set. Sander Terpaus uh, is hier. Goedemiddag, uh, meneer Terpuis. Dank u. U was uh, voorzitter van de Vereniging voor Blinden en Slechtzienden... en u hebt een prangend probleem, dat is namelijk uh, het stemmen. Bijvoorbeeld op 12 september moet u naar de stembus. Neem ons eens mee naar de vorige stembusgang. Hoe ging dat? Want u ziet slecht, hè? Ja, dat klopt. Uh, misschien voor de, voor de luisteraars. Ik zie met mijn rechteroog 6 procent, uh, met de linkeroog vrijwel niets. En uh, ik ben inderdaad in 2010 uh, uh, naar het stembureau gegaan... met de bedoeling om zelfstandig uh, mijn stem uit te brengen... Dat bleek echt een echt groot probleem. Hm. Nou, schets eens wat er gebeurt. U, u, komt, uh, u komt bij de stembus, bij het papier. Klopt. Ik kwam binnen inderdaad uh, na, na het tonen van mijn paspoort. Uh, kreeg ik net een stembiljet uh, mee en werd verzocht om in een stemhokje te gaan. En heb toen verteld: uh, Ik zie uh, zeer slecht. En dus ik zou graag een assistentie willen. Hm. Want is het verstandig gelukt dat mij dat met, dat met dat rode potlood niet. U kan het niet lezen wat er staat? Ik kon het inderdaad niet lezen. Nee. nee. En toen was op een gegeven moment nou, nogal wat paniek uh, bij het stembureau en. je bent toch vast niet de eerste die dat overkomt? Of? Nou, vast niet. Maar wellicht, uh, want ik was ik vrij vroeg in de ochtend bij okay. het stembureau in de Haag... We misschien de eerste slecht zien. Wellicht op dat moment. Ja. Want nog wat ik zei, ik, ik, ik, ik merk de enige paniek. En toen heb ik het uitgelegd van, ja, als me dan enige assistentie wordt verleend... dan zou het wel prima gaan. Maar toen ontstond, want ik zeg, ook, wellicht ook vanwege de ervaringen daarvoor... bij de gemeenteraadsverkiezingen, hè, dat meerdere mensen in een stemhokje uh, stonden. Men vond het allemaal heel ja, ingewikkeld en, en, en lastig. En toen werd mij verteld, ja, we hebben hier een loop. En met dat loop uh, kun je wel lezen. Huh? Ik zei, ja, maar ik heb zojuist eerst uitgelegd, ik zie slechts 6 procent. En dat wordt letters op het stembilitie zijn zo dermate klein dat het niet gaat. En toen zei een dame naast, we hebben nog een zaklampje erbij. Ah, dat maar, zou dan... Je kan niet tegen iemand zeggen van het stembureau, uh, vul even in uh, lijst zoveel, die kandidaat, uh, doe dat even voor mij. Dat mag niet, hè? Nou ja, dat mag in zoverre niet. Kijk, je wordt geacht om uh, zelfstandig en in het geheim ja. te stemmen. Ja. En als dan iemand dat voor jou invult, dan gaat het zo, daarmee sowieso het geheime ja. karakter verloren. Ja, kan natuurlijk ook iemand machtigen. Dat is juist, maar daar zitten twee eigenlijk euh, bezwaren aan vast. Heel kort: één is dat je ook per se iemand moet vinden die op die dag voor jou beschikbaar is hè, om, met, om voor jou te gaan stemmen, maar nog belangrijker stemrecht is een grondrecht van iedere burger. U wilt gewoon zelf gaan? Nou ja, niet alleen ik, maar alle, alle mensen feitelijk willen gewoon ja. dat recht hebben, maar nogmaals, het gaat wel ergens over, hè. stemrecht in dit land. Hè. Nou, weet je, het leuke vind ik in dit geval, uh, het leuke, uh, cynisch leuk, uh, u heeft ook op de PvdA gestaan het uh, lijst hè, voor de uh, gemeenteraad uh, verkiezingen. Heb je toen op uzelf kunnen stemmen? Heb u dat geprobeerd? Nou ja, ik, voor de correctie, ik stond voor de Tweede Kamerverkiezingen op de kandidaatlijst, dat uh, geen probleem. Maar ik heb toen inderdaad ook juist uh, nou, de deur uit gegaan met ja. de intentie, ik ga op mezelf en, Tuurlijk. Begrijpelijke wijs. En ik kom ja, daar Dat ja, is een aan. mooi moment. Ja, precies. Ja. Dus, heb ik eindelijk de kans. Ja. En uh, toen vertel ik ook dat verhaal. Want, want toen werd mij verteld: van ja, als je ongeveer weet welke partij waar staat en de namen, kun je ook wel vrij zelfstandig stemmen. Ik zei: Nou, mevrouw, ik sta zelf op de lijst. En ik zou zo graag dat kruisen juist willen aankruisen. Eh, maar dat heb ik ook uiteindelijk, want het, u, u vroeg bij het, bij het ja. begin hoe dat ging. Dus ik, ik ben uiteindelijk dat hokje ingestuurd en er stond een hele rij achter mij. En die mensen willen ook op een gegeven moment stemmen ja. en verder gaan met, met hun dagelijkse werk. Dus op een gegeven moment, ik stond daar met, met een zaklampje en met die loop een beetje te knoeien en te doen. Uiteindelijk ben ik ook begonnen op die partijen te tellen. Dus ik dacht, nou, eh, VVD, ben tweede ja. lijst. He. En dan ben ik gaan tellen naar beneden waar ik zo ongeveer zou staan. En toen heb ik proberen aan te kruisen. Ik weet werkelijk niet of mijn stem überhaupt rechtsgeldig is uitgebracht. Misschien jammer. heb ik naast gekruist. Ja, ja. Of... Ach, wat jammer. Ja, dan, en nu komt uw echte, e het echte probleem uh, waarvoor u hier bent. Want u zegt dat niet alleen vanuit uw eigen ervaring. Maar u komt ook op voor, wat zei ik, 300.000 mensen... die ook graag uh, willen stemmen terwijl ze slecht zien, hè? Klopt. Dat probleem is werkelijk vele malen groter. Ik zit ik hier niet uit, uit, uit, die naam is mezelf. Uh, ik heb ook dank, om die reden uh, meteen na de verkiezingen... een brief geschreven naar de minister, naar de kiesraad... en naar de ka vaste Kamercommissie van Bilans Zaken. Gezegd, het gaat hier om echt een hele grote aantal mensen. En wat ik ook zei, het is een grondrecht van onze burgers. We moeten zelfstandig kunnen stemmen en in het geheim. En ik heb dus verzocht om het probleem voor de grote mensen op te lossen. Nou, hoe los je het op? Nou ja, kijk, er zijn uh, meerdere mogelijkheden voor. Maar het begint om te beginnen, dat zeg ik nadrukkelijk, bij de bereidheid van de overheid om te zoeken naar een oplossing. Ik ben al nou ja, twee jaar bezig met het ministerie. En men zegt nog steeds dat ze in de fase van ja. uh, testen en, en, en vergelijken ja, want wij zijn. We hebben ze gepeld. en uh, een woordvoerder van de Binnenlandse Zaken zegt... ja, er mag wel iemand mee in een stemhokje. U mag iemand meenemen uh, om, en, of, of in ieder geval vragen om u te helpen. En twee, er is een nieuw stemformulier in de maak... Die ook, uh, dat ook voor blinden en slechtzienden geschikt zou moeten zijn. Maar deze verkiezingen in september komen te vroeg... Ja, daar nou komt u... Kunt u daar, vroeg... daar verder mee, of niet? Ja, ja, ik, nou, eigenlijk niet. Nee. Want kijk, nogmaals, ik ben ook niet voor niks toen in 2010 al begonnen... met de mededeling van, voor hetzelfde het geld... Uh, valt dit, het, het kabinet het mee, PVV, vrij snel. En het is ook gelukkig vrij snel dat kabinet gevallen. Tot mijn genoegen, kan ik zeggen. Maar dan... Hier spreekt echt de P PVV aan. Aarde. Maar het, het, het laat onverlet dat de overheid toch wel de, de verantwoordelijkheid en de plicht uh, houdt... om te zorgen dat mensen gewoon zelfstandig kunnen stemmen. En, en weet u wel, waarom heb ik ook dit artikel nou geschreven? Ik zei het al, in 2010 was ik bij het ministerie. Men had het toen al over vergelijking met andere landen en testen van methodes. Uh -huh. En dan heb ik een paar dagen geleden gebeld met het ministerie. Men zegt dat we nog steeds in die fase verkeren. Dus, bedoel, waar zijn dan die vooruitgangen? Er is kennelijk geen vooruitgang geboekt. En, en het feit blijft bestaan dat de overheid nou iedere keer roept... ja, mensen moeten vooral gaan stemmen. Ja, ik ben gaan stemmen, maar ik kon niet. Wat, wat beweegt u? U komt oorspronkelijk uit Iran, bent uh, goed geïntegreerd hier... hebt een Nederlandse naam aangenomen, hè, Sander Terphuis. Uh, waar, waarom maakt u zich zo druk daarover? Nou kijk, ik, ik, ik zei het al, het gaat om stemrecht. Dat je dus daadwerkelijk het recht hebt om, hè, om je volksvertegenwoordiger te kiezen. Ja. En u zei het al terecht, ik kom uit Iran, ik ben ook gevlucht. Hè, juist vanwege die mensenrechten, vanwege die vrijheden... vanwege de grondrechten die we hebben als burger. Kijk, als het dan op een gegeven moment gaat om een land als Afghanistan ja. of Somalië... staan wij vooraan om de kritiek te leveren. Hè, van Daar is dat niet goed geregeld met de stemmen. Maar hier ook niet. Het moet en, gewoon in orde zijn. Het moet in orde zijn, Dat ja. is ook een taak van de overheid. Dus ja. dat, toch kom je niet aan. Ik dank u wel, meneer Terphaus. Ik wens u veel succes met uw actie. Okay. Dank u wel. Tom dank voor de uitleg. Van het hek is er weer aangescho aangeschoven. Tom, um, die meneer kan je me, uh, jou wel even bellen. Want je kunt klagen bij jou. Ja, je, je kunt ja. klagen ja. bij mij en over allerhande ja. onderwerpen. dag in dag uit weer. En uh, kan weer vanaf nu, over een minuut ongeveer, op 1101. Wij staan open voor advies. Gisteren prachtig adviezen. Bergkamp mee moeten nemen. Dan hadden we gewoon in Garkov geslapen. Want we ja. hadden vliegangst en dergelijke. Dus er zijn de pracht, meest prachtige adviezen. Klagen, alles mag op 110800 1101. Ja. Je blijft erbij lachen. Dom? Ik blijf hem wel lachen, ik ontvang ze allemaal graag. Hoe meer klachten, beter. Ja. Nederlands tegen Portugal en vanavond ook natuurlijk Denemarken, Duitsland. In Lviv wordt dat gespeeld, in het westen van Oekraïne. Deze stad heeft altijd in het gebied gelegen... waar Europese grootmachten elkaar naar haren vlogen, Maar de gebouwen zijn mooi intact gebleven. De complete binnenstad prijkt zelfs op de unesco Werelderfgoedlijst, erfgoedlijst Maar toeristen waren er nog niet, tot nu. Michiel Driebergen ging naar, de, ging naar deze onontdekte parel van het Oosten. Lviv. Ik loop over het Rinok in Lviv. En hier heb je dus nog trams waar geen enkele toerist in zit. Waar gewoon mensen naar hun werk gaan of terugkomen van een zakenbezoekje. En hier heb je zelfs midden op het plein nog handwerkzaakjes waar... Vrouwen draad en naald kopen om thuis hun kleding te verstellen. Van toeristen was eigenlijk nauwelijks sprake in Lviv. Maar aan de gezichten van de mensen kan ik zien dat het vanaf vandaag anders is. Vanwege het EK voetbal. De architectuur en cultuur van Oekraïne. Midden op het marktplein daar is het raadhuis omgebouwd tot mediacentrum. En daar is een van de beroemdste Oekraïnse historici aanwezig, Jaroslav Gritsak. En hij probeert aan voetbaljournalisten de geschiedenis van de stad uit te leggen. Nou, dat is een hele ingewikkelde geschiedenis. Maar het komt erop neer dat alle grootmachten altijd om de stad hebben gevochten: vooral de Russen en de Duitsers. En toch zijn de gebouwen van de stad heel goed bewaard gebleven. En dat is zo bijzonder aan Lviv. Lviv is een Vooral in de Tweede Wereldoorlog veranderde de stad volledig van karakter, zegt Gritsak. Lviv was echt een Pools-Joodse stad met Habsburgse architectuur. Maar de Joden werden uitgemoord en de Polen werden naar het Westen verdreven, door Stalin. En vervangen door Oekraïners. Allemaal gruwelijke verhalen, maar toch bleef de stad zelf, de gebouwen bleven intact. Het gevolg is dat je hier dus echt door een openluchtmuseum wandelt. Met Habsburgse architectuur, maar met een Oekraïnse bevolking. Volkstansen, daar zijn ze hier ook goed in, in Lviv. Na de Tweede Wereldoorlog zijn die dus Oekraïners neergezet. En die moesten hier in de fabrieken gaan werken. Maar die tradities die hebben ze, ondanks de Sovjet-terreur decennia lang, hebben ze die behouden. Dus dit is ook geen truttige folklore, dit is echte volkstansmuziek. En het is eigenlijk een beetje de platteland in de stad. En dat is ook Lviv. Voetbal uh, is één ding, maar het to naar een plaats like, uh, zoals Lviv is definitely een bonus. Yeah. Dit is een Deense voetbalsupporter, die zegt eigenlijk van nou, je hoeft je niet per se voor het voetbal te komen, want ook als toerist is dit een, een geweldige stad, een echte verrassing. Was het een surprise, David, I Ik heb hier niet dus ik wist niet hoe het echt was, maar ik wist dat het oude Limburg was. Ik wist dat het een historische stad was, and, and, um, en were de matchen hier zijn. Dat was een van de redenen. Oké, we gaan. Maar gewoon strolling door de streets, de historische streets, is geweldig. Yeah. Ja, vooral het rondslimmen in de straatjes en straten rondom het centrum, dat vinden deze Deense supporters uh, fantastisch. En dat is ook niet verwacht. <middels> Het is misschien ook wel de eerste keer dat hier een journalist van de Telegraaf in de is. Jeroen Kapteins, wat valt je op in deze stad? Nou, vooral het historische centrum. Het is van een ongekende schoonheid. En uh, het lijkt een beetje alsof de tijd heeft stilgestaan... dat je ergens tussen de twee wereldoorlogen uh, loopt. En uh, ja, je ziet dat uh, allerlei uh, invloeden uit allerlei landen hieromheen ook in deze stad... Uh, dus sporen hebben achtergelaten. Denk je ook dat dit een, uh, uh, een grote Europese toeristische bestemming kan worden? Het zou zomaar kunnen. Ik geloof dat Kakao een van de uh, citytrips in opkomst is de afgelopen jaren. Dus ja, op zich is hier ongeveer dezelfde... Uh, uh, hetzelfde aanbod als in Krakow aan, aan, aan een mooie historische binnenstad en een, uh, een uh, leuke ongedwongen Oost-Europese sfeer. En veel minder toeristen dan? Ja, dat klopt. Het is heel Oekraïns en uh, heel, uh, heel Oost-Europees nog. En dat is misschien ook juist de aantrekkelijkheid op dit moment. Dat het nog wat meer voor zijn oorspronkelijke karakter heeft weten te bouwen. Ja, ik zit nu op het Svoboda prospect en hier is eigenlijk het echte Leviv alweer terug te zien. De schakende mannen. Mannen die domino's spelen, een klein drankje erbij... discussiëren over politiek en over van alles en nog wat... En aan de overkant zie ik wat vrijwilligers die verdienen een zakcentje bij door toeristen en voetbalsupporters de weg te wijzen. Ja, they, I think a lot of people are surprised. I think that you know the impression that people have of Ukraine is kind of like it's kind of dirty and and you know really poor. And then when they come to the view, they see it's such a beautiful city and they're they're kind of blown away. Nou, de supporters en de toeristen die deze jonge dame spreekt, die zijn echt verbaasd, want Oekraïne zou vies moeten zijn en arm en grijs. En als yeah. je ze zo zo'n mooie stad, nou, die mensen Absolutely. zijn echt verbijsterd. Ja, yeah. yeah, especially the fact that it was part of the Austro-Hungarian Empire at one time, and it kind of brings the, a little bit of nostalgia to to that part of the country. You know, like the Germans and the Austrians that come here. En vooral dat Ljubljana uh, ooit bij oostenrijk hongarije yeah. heeft gehoord. Die architectuur, die is nog helemaal intact. Ja, dat maakt Europese uh -huh. toeristen nostalgisch. I think with Euro 2012, everything changed for Ljubljana, right? Yeah, definitely, definitely in a good way, I think. In a good way, Ja. Yeah. Yeah. Ik denk dat het een positieve ding voor Lviv. Hoe een voetbaltoernooi een stad verandert. De Europese toerist lijkt de weg naar Lviv te hebben gevonden. Naar deze prachtige stad in West-Oekraïne. Lviv, een prachtige stad. En als je denkt, goh, die naam herken ik niet. We horen op tv ook vaak Lvov langskant. Zo is het. Marcella, het gaat goed met Suisling. Ja, heel goed. Het is klaar. Hij heeft gewonnen. 6-2 en 6-4. En dat is natuurlijk toch een knappe overwinning... tegen de gerenommeerde Jarko Nieminen nummer 45 van de wereld. Dus Zeisling boekt met zijn wildcard die hij kreeg van de organisatie... een uh, lekkere overwinning. Uh, Strijkt 20 ATP-punten op voor de wereldranglijst. 6.500 euro, die hij weer kan investeren in begeleidingszaken van uh, de tennisprof. En hij staat in de tweede ronde. Nou, nog niet duidelijk tegen wie hij daar speelt. Dat wordt of de Belg Olivier Rochus, of de Tunesier Malek. Dus dat klinkt als een goede loting. In ieder geval Seisling het eerste Nederlandse succesje bij de Unicef open in Rosling, eh, Rosmalen. Hij staat in de tweede ronde. We gaan naar het nieuws toe van twee uur daarna. Onder andere het mediaforum met Jan Tromp en Kirsten van der Kolk. Herinnert u zich dit nog? Maarten van der Weijde wordt olympisch kampioen.